Het enige dat kleur en de wereld. Soms is gewoon verblind zijn het beste, jezelf dan verliezen, zo wind van de wereld, de wind van de wereld, de armen van een ander, een vrouw brengt. Dat lippen dan kersen, glanzen en bijten, het enige antwoord tot ze knapt en belletjes lachen en alles sowieso net gewassen. Dat lakens dan zeeën van melk en de roze in tanden in tijd onbelangrijk. De ander nog erger en ogen de putten die woorden uit putten en zwijgen, het enige antwoord van lijf. Soms is gewoon verliefd zijn het beste en altijd het zwaarste.